Goedemorgen, beste luisteraars, op deze 165ste aflevering van Dialogtefoon op uw streekradio Radio Viva. En na wijkelijkse gewoonte geef ik een paar woorden op, maar ik moet toch eerst uh, madame Willemans uit Wanbeek bedanken en Leo Quintelier uit Assen, voor de correspondentie dat ze ons gestuurd hebben. Daar zit heel wat in. Het uit zal tijdsalude daar op weerkomen. Alleszins bedankt voor de brieven en voor de uitleg. Daar zijn zeer veel plezante dingen bij Willeman. ze zijn er bij dat we natuurlijk al behandeld hebben, maar er zijn er toch ook bij dat we nog een keer op weer komen. En meneer Quintelier schrijft, moet niet altijd over bloemetjes gaan, en hij geeft ons een giel uitleg over de marterachtigen, Ermelijn, Wezel, Bunzing, fret enzovoets. Ze hebben ze misschien daarover iets meer. Een paar uh, nieuwe woorden, of woorden, dat verleden wij al opgegeven zijn, en waar dan niet op gereageerd is. Wel is het nog altijd met de kalaklaizen? Ze bijten niet, maar het publiek bijt ook niet. We zouden dat de over toch niet gebeld werd, is er nog geen een plekker dat lustert of een behanger of zo, die in het battement werkt en dat weet wat de kalkluizen zijn. Dat dat is verklaard over dat snaarstok. Nou, we hebben wel al in verklarende woordenboeken zitten zoeken en we zien wel de afbeeldingen van een zaai maar eigenaardig genoeg is dat een neusje eruit daar van onder niet aan. En zou dat kunnen zijn dat de mei in de streek tegen een zuis een snaarstok gezegd En dan, kinderdarren, een afslager. De vee mag werden. En een dusmeulenkoer. En verleerwijk heb ik ook opgegeven, Uit tanden, Uittanden, Uit tan. De vee mag dan zoekbeld. En verleerwijk is er ook niet gereageerd op bal op sokken. Kinderdarren, bal op sokken. En dan tenslotte, een congeken. Wat zou dat allemaal zijn? Ik moet toch nog even iets rechtzetten. Als Lodez een uitleg geeft, dan luster ik altijd. En het is nog niet gepubliceerd. Ballalair is niet een opgooibaan voetbalwedstrijd. Dat noemen ze een tos. Of zien wie dat links of rechts speelt. En dan gaan meestal de twee kapitaans komen naar veu. En de arbiter is daarbij. En een kruis of munt met een geldstuk. Hoe mag hij op zijn hand keren en dan laten kiezen? Wat daar boven leidt, daar dan mag kiezen. Maar ballalair, dat is bal in de lucht. Dat is eigenlijk scheidsrechtersbal en dat gebeurt wanneer dat de arbiter het spel moest liggen. Bijvoorbeeld, daar is dan een bepolde fase en er zijn er twee gelijk op de bal, maar dan leidt hij er verder in en dan blijft hij maar liggen, dan is gekwetst. En arbiter werd door de lijnrechter want dat is achter zijn rug gebeurd, bijvoorbeeld, de attent opgemokt en hij leidt het spel stil. En hij gaat eerst zien wat dat dan met haar gekwetst is, dat wij dat of niet van het veld gedragen en op de plots wat een speel, stilgeleidheid moet dat weer in gang zetten. En dan pakt hij de bal en hij smaakt haar even omhoog. Hij kan hier voordeel geven aan een of een ander, dat is ballalair. Maar wel in onze kindertijd en we nooit gezegd bal in de lucht, altijd ballalair. Ballalair. gelijk dat man die Engelse termen van de voetbal, foul en corno en zo van alles, corner. Hè. En dat men dat ook allemaal zo op zijn nassen zuid spraken en dat men niet wisten dat het Engels was. En Thees was naar Frans. Dat even, Lode is het aan het opschrijven. Terwijl ik er nog op was, want in de loop van het Turken zou dat kunnen verloren gaan. Hallo? Ja, René en Lode. Uh, mijn... Vanmorgen, ja. Ja, eigenlijk ben ik in faat tegenover Lode met die een tos. Ja, ja. Ik heb hem op een verkeerd pad gezet. Ja, dat ah, is geen probleem ermee. <laughs> dat was met je geldstukken Herman? Dat is juist, ja, ja absoluut. Hè. Met je Tussen de lijntjes heb ik verleden zondag, dus in de bigstoel, dus mm. buiten de telefoon, <laughs> ja. gezegd, tos, en dat was verkeerd. Ja, ja, het is spal, stille liggen hè, ja, ja, stille ja, liggen ja. en dan... Dus, en het, het, het, het, het publiek riep dat dus? Of, of ja, oh. of de linnekesman wees. Ja, ja. ja die en dat bleef vliegen. Alleen ja, en als het speelt stille leidt voor een of andere reden. Dan op de plots waar dat stille gevallen is, ja. moet Nadien die een noggoei ja, doen. Ja, he, ja. Die een ballen bal ja, ja, dat is het systeem. Ja. Goed, een synoniem, Lode, oh. van gedacht gespijt is roog zijn na. Ja. Hm? Dat, ja. Dat is ook een schone uitdrukking. Ja. is roog na. He. Rech. Ja. Gemaanlijk, ja. Gemanlijk. ja. En toevallig heb ik op tv verleden week gezien gemeenlijk. Ja, ja. En dat betekent dan weer hetzelfde. Eh, de gemanlijk in als uh, oren zeggen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zeker gemeenlijk. Dat, ja, ja. dat is een, een bijwoord. Een bijwoord, ja, ja, ja. Zou, je een bijwoord, dat, in, ja. zou je dat in zin kunnen gebruiken, Herman? Ja, ja, ja. komen ze daar niet om. Ah, ja, ja. Het ja. is dus toch bijwoord. Oeie. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. En, en ik heb dus de bevestiging gekregen, maar ja, bevestiging. Op tv zag ik het staan in, in een quiz of zoiets. Ja, ja gemeenlijk ik is algemeen Nederlands, hè? Ja, ja. ja, dat is het, hè? He. Ja, ja. En de, de betekenis is juist dezelfde. Ja, ja. Nu moet ik wel zeggen dat ik eerst uh, twijfelde de echte betekenis die ze dus hier aan de rang geven. He? Yeah. Dat ik zelf wel aan het twijfelen. Het was hier lang geleden dat ik het gehoord had. Het is een niet in z'n Ja. Het is een niet in z'n een maternest. Een maternest, ja. ja een maternest, ja. Ja, ja, ja. ja, ja wel, er we. zijn er die het niet kennen en er ja. zijn er wel veel die, ja. die het wel kennen. Ah, in Noek ja, van de Remburg aan wel niet een. Ja, met, <laughs> met appel of, ja, met, ja. Met, of met noten. En daar wat doen we over zo, hè. En, en, wat, dan, wat ja, maar dan ges... verder toch ook, heb ik het ook gehoord in ja. deze zin: uh, iemand, nou, minst dat paarden, je ja. werd bijvoorbeeld in een kaas. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, ook, dat was ook een ja. ja, zeker. Ja, het is zo wat gaat beschouwt als een soort schat, hè? Ja, ja, ja, in onze ja, ja. kindertuin een appel en een peer, dat was iets. He. Ja, ja, goed ja. weggeborgen, ja ja. Ja, ja, ja, ja. Dat is zeker. En Juzeke Salaf, heb je dat al gehad? Ja, dat is ook gewoon. Ja. En in de betekenis? Ik uh, gebruik het van Tartnik hier. Uh, ja. Ik zal er ja. gauw als doen. Salaf aandoen. Zus, ja. ja, Ja. Ik dat zelf dus, uh, dat het in. was. Ja, ja, uh, Juzeke ja, ja, zelf bij die ja, gebezen. Ja. Ja, ja. uh, wat dat man ook nog zeggen? Nees ja zou er opzoek. wel nee zijn. Ja, ja. ja, dat is Een beetje de kindertaal, ja. Dat is juist ja, absoluut. Een ja. beetje het nee. Een ja. beetje Eigenlijk een goede koopmiddel medicamenten. ja Ja, ja. Eigenlijk, uh, ja, ja. <laughs> en, en afdoend, waarschijnlijk, ja, ja. Ja, ja, dat stopt het schreeuwen, van vierde grap. Ja. Iemand aan zijn garen zitten. Iemand aan zijn garen zitten, ja. Of aan zijn garen zitten. Of iemand aan zijn garen emmen. Ja, ja. Dat is, dat is een verschil. Dan ja, moet ze het hebben, zijn. Niet verklappen, hè. Nee, nee ja, nee. goed, ja. Ik mag, uh, ja, ik heb niet bloed gekregen. Ja, <laughs> dat is goed. die ook s'nachts opstaat om het op te schrijven. Dat ja. <laughs> oh, nou, is goed, goed, goed, goed. En uh, daarmee heb ik hier een geel plat, maar alleen, dat ga ik allemaal niet geven. Dus, uh, het als een tang op een werken. Ja, hmm. ja, ja, ja. Hmm, een uitdrukking. Ja. En nog een uitdrukking en nu ook. Ah, ja. Geet er zoveel verstand van als een koei vast nee. Ja, ja. ja. Oké, okay, dat ja, is niet ja. te veel, hoort. Uh, uh, <laughs> Ja, ja, dat ken ik. Ja, ja. Nog gebruikt, ja. Of horen zeggen. Ik zal bangen, en dan uh, slot, want er moet er nog ander aan de beurt komen, hè. het is precies een Duvel met zijn moeier. Ja. Dat wordt dan word nog veel gebruikt. Duvel met zijn moeier, ja. Ja, ik heb dat allemaal genoteerd. Voilà. Van de tang op dat verken zeggen we ook, dat past. potje van dat, je de Boutengaan gezegd. Ja. Ja, dat staat, staat, staat, staat. staat, dat past. Ja, ja. Lekken een tang op een verke, ja, ja. Ja. Er dat staat. ja. Dat staat, dat hoort het toch niet aan, dat Misschien past ook, dat is ook, dat is waar. Maar dat staat lekker een verke, ja, tang ja. op een verkeer Ja. Goed, ik blijf aan je de lijn. Je blijft de even aan de lijn voor dat Als taan. je wilt, ja. Goed. ja maar Bedankt, de man Het is maar jou, hè. Zeg, we gaan dat garen timmen voor dat garen, hè. Ja, ja. Ah, wel, dat is, ja, als je een lastige kaland bijvoorbeeld, ik in intuid, als ik iets... En zag zag binnenkomen, vader ja. en ik een oh, goed moet ik hem wel aan mijn garen. Ja, ja. ja, ja. Eh, of terwijl ik hem me naar mijn hong, of ik of hem me naar mijn wier, dat heb ik ook gezegd. Hè. Ja. Ik heb me wel aan mijn wier, ja. eh, op, een, op een man of een vrouw, ja, want dat kan een vrouw ook zijn, een ja, ja. zaag. Maar dat je dus niet gemakkelijk van afgerokt. Ja, ja. Eh, ik hem me naar mijn garen. En dan naar mijn garen, ja. Dat zijn iemand uitklampen, hè? Zie je ja. wat dat een zaak is. Ja. He. Iemand dat, dat zich aarde zitten. Ja. Dat is ook aan iemand dat uh, dat is zelfs, maar nee. maar eigenlijk zoomen. Ja, zo, ja en ja. aan iemand aan spieren. Juist. He. En niet gerust laten. Ja, niet ja. gerust de Altijd komen en tussenkomen, als je met iemand bezig zit of ja. wat he. Ja, ja. Dat ja, ik het he. he. niet dat. de uh, ja. aarde, ja. ja. Ja, ja, ja. En, en dan uh, wacht eens, ik kan je ook nog iets. Is dat, is dat al gezegd he? Gebakken en gebreien. Gebakken en gebreien? Ja, ja of, of hij zit er gezooien en gebreien. Dat, ja, dat in die ja. betekenis. Hij zit er gebakken en gebreien, ja. ja. In dat dus veel op dezelfde plots altijd, ja, ja. ten huizen gaat enzo. Ja. Ja. Hij is niet weg te slaan. Ja, ja, ja. Hij ja. zit daar gebakken en gebreien of gezooien en gebreien, zeg maar. Ja, ik Ik voed niets ze. Ik heb van de wijk alles gezegd. Ja, ja, ik kun dus ja, ja, niet alles zeggen. Ja, met een ja, half dat... punt uh, hebben ze de mans verslaan Ze zijn er ja, nog altijd gelukkig ja. over. Ja, ze waren er niet goed gezien mee. Hè. Ja, nee, maar en wat dit... voilà, dan toch al een beetje een toegif gedaan met dat meuzenkasken. Ja, ja, ik vind eh. ook, want dat vind ik. Uh, dat meuzenkasken bestaat niet. Hè. Het, is, het is een vliegenkas. Hè. Een meuzenkas, dat is een muizenraan. Ja. Maar geen meuzekas. Hè. Ja. Zeg, weet je wat ik hier ook opstaan? Geen, geen haar verschil, maar dat is er al gezegd. Ik, hè. Ja. Dat is haar. We, van, van die kinderen. Hè. Ja. Van hij hey, torken en zij voorkomen en zijn, zijn voorgeschreven. Er ja, is allemaal, geen haar, haar van, verschil vast. in, ja. Geen haar ja. verschil. Ja. ja, ik weet meer. Zeg, niet, zeg eh, Maria, dat bal op sokken, weet je wat dat is? Bal op sokken, zal bal op sokken zijn. Ja. Ja, pff, ik ken dat, dat woord, maar schoonmoeder dikke zeggen, bal op sokken. Dat zou dat niet zo zijn, als er uh, bijvoorbeeld, ik zeg nou zoiets, na repetitie of na, hey, na repetitie van toneel uh, nog uh, ge, de, hey, gedanst of, of, of na, ge, het is wel een keer bal op sokken geweest. Zou dat niet zo zijn? Ja, maar dat zou wel kunnen. Het is wel bal op sokken geweest. Of in de vroege gurkens bal, op sokken. Ja, ja, ja. Heet dat uh, onverwachts in één keer een veut doet zo? Ja, of weet, ja, weet je wat ik vond? Dat? Toen ik zeg? het is wel bal. Maar dat is als, op een, als de klanen schreeuwen, ja, het is wel bal. Oh ja, dat is als het orkest begint te spelen. Ja, maar ja, maar dat wil je af je niet zien te schrijven, hè. <laughs> ja. En omdat dat vanaf, zeg van, juist ik het hè. Ja. Als dat dan nou valt, hè, ja. dan zeg ik, ik kom langs hier dat ik al Ah oh, ja. Dat vind ik ook goed, hè. Kom, als een val en hij schriert dan roep ik, kom, dan zie ik kom langs dat ik al opraap. Ja. Maar dat is juist ik het ja. zelf dat is wel goed, hè. Ja, ja. Ja. Een goede koop hè. Nee, dat en zonder veurschrift. Dat ja. is ook gebezigd al gebezigd, Maria, ja. Dat is ook al gebezigd. Nee, ik nog niet, maar het is maar uh, hoe gedacht dat mag maar Ah, ja. Dat zal gaan beginnen, nou, hè. Dat juist ik het wel uh, ja. te doen. Ja, ja, ja dat ja. bal op sokken is al alszins, uh, dat sinds... dan niet. ...dicht doet... Dicht baken dan dat met opgekregen, ja, ja. hè? Ja, ja. Al op zoeken. Ja. Allicht belt er nog iemand, Veu. Ja. ja. Ja. ja, bedankt. Bedankt, bedankt. Ja, ja. Ja. Misschien kunt u nog iets vertellen over die brief van meneer Quintelier. Maar... Ja, uh, het, het sluit er eigenlijk goed bij aan. Eigenlijk is er al een paar keer verwezen naar uh, de gebeurtenis van vorige vrijdag, want dan hadden wij de zoveelste uh, wettendoekquiz en daar zijn dus weer een paar woorden gevallen. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook nog een paar uh, mede, de, dus deelnemers aan die uh, wettendoekquiz te vragen. Naar die uh, vies en naar die fret en dat allemaal. En nu Schijnt te blijken dat, uh, dat de meeste mensen het onderscheid moeilijk kunnen maken tussen de verschillende martelachtigen, zoals meneer Quintelier het hier schrijft. Uh, uh, de vis eh, schijnt toch wel eh, dus de punzing te zijn, al zijn er assenaren die beweren dat het een ermelijn is. Maar ja, ik zeg het, dat zal dan in de familie allemaal zitten. We zijn zelfs eh, uitgenodigd om eens te gaan kijken naar een, een vis, dus dat zullen we ook wel eens doen. Nu, een ermelijn, dat eh, schijnt een... Eh, bondig gezegd, zoals meneer Kudliet het ons opschrijft, tussen bruine zomerpels met witte buik, witte winterpels met vaag gele kleur, en de punt van de staart altijd zwart, dat is de ermelijn. En de wezel is een meisond, daar hebben we dus over gesproken, is vaalbruin tot roestbruin winter en zomer met witte buik en witte borst, is solitair en vrij schuw. De bunzing is dan de fiste putorius putorius, dus dus donkerbruine pels, zwarte buik, schuw, in het nauw gedreven echt zeer moedig, de meeste honden gaan voor op de loop, maakt gebruik van zijn stinkklier in het gevecht, dat wisten we dus al, en hij zoekt beschutting in hout, stro en hooimeiten. Het schijnt wel het meest gevreesde dier te zijn, die vis. Uh, Fred is dus de albinovorm van de punzing, hebben we vorige zondag ook gezegd, wordt niet in het wild uh, gehouden, maar is wel gekweekt en tam heeft een witte tot gelig witte pels. Nu, uh, interessant uh, is wat uh, je kunt schrijft op het einde van zijn brief, de pels van de vis was de fourure van de gewone man. In mijn kindertijd, schrijft hij. En de rijke lui droegen een renaar. Dus de vis moet toch in het verleden wel zeer bekend zijn geweest als pels, vermits het volgens onze bron hier de pels van de gewone man was. Ja, was dan twee tegen één of zo. stukken aan je ingezet, maar was veel smaller dan een vos. We hebben er zo ja, een haar gezien haar van Maurice. Dus hè? De, chique, de chique pels, He? de vos. Hè? Met de... de stijt aan een heel het spel, ja Maurice heeft er ons een meegebracht. Ja. Uh... Uh, op café hebben dan eens ja. uh, ge, be, dat betast. Maar hij scheen ook te twijfelen, want hij zei dan nadien dat het best ook een Ermelijn kon zijn. Maar misschien was het wel een, een vieze. Hallo. Hallo, ja. Willems, het merkt hem. Ja, meneer Willems, ja, dus, goedemorgen. Uh, omtrent die uh, nees of. Uh, ja. ja, ik denk dat dat, dat doet gewoon speeksel, hè? Ja, tuurlijk. Ja. En dan uh, een afslager. Ja. Ik denk dat dat uh, in verband is met het tarwe of het, het graan. Juist. Ja. Dat, dat, uh, dat was met een maaibalk, dat werd getrokken door uh, een werd getrokken door een paard. Uh, en er zat ook nog een tweede persoon op, ja. en die moest eigenlijk die maaibalk bedienen. Daar was daar constructie bij gemaakt, ja. achteraan die maaibalk. En waardoor diende die, die balk, meneer Willems? Om uh, het graan te maaien, Ja. ja. Dat het tarwe, of uh, voordat de, de, de pikbinder en de... Ja, ja. Ah, ja. Dit de, was een pikmachine, nee? hè? En er was daar een, een persoon, een normale maaibalk, als dat voor gras was, werd ja. die bediend door uh, dus een paard, getrokken door een paard, en ja. werd die bediend door één persoon. Ja. ja. Maar daar kon ook nog een tweede stoel bijgezet worden. Ja. En die maaibalk werd dan bediend door die tweede persoon. En die moest dan telkens voor één busselij, moesten die afslagen. En die had een stok uh, ja. in zijn hand. En telkens op de dacht dat er ongeveer een busselij. Voldoende was, ja. ja. Ja, dat was ja. volgens mij een afslag. Ja, dat moest hij afslagen. Ja. De, de pikmachine dat bond nog niet, hè. dat was alleen afpikken, hè. Dat was alleen afslaan, hè. Ja. ja. Dus uh, da, als die hij ging kieren op de kant bergen, dan trokken ze dat omhoog, hè. Ja, ja. Dat mes. Ja, ja. ja. Met dat omhoog trokken ze geen nul en dan liet aan dat vanaar beneden, ja. hè. en die, en die uh, maaibalk, ja, eigenlijk de constructie constructieinhoud ja. dat daarbij gezet wordt, ja. achter die maaibalk, dat ja. werd bediend door een, een pedaal. En die moest telkens die pedaal... Ja. Uh, op alle ja induwen om die maaiballen omhoog te zetten. alleen om die maaiballen niet om de constructie achteraan ja. dat was in, in uh, houten latten zo. Ja. ja en die, die banden zaten zo in een metalen zitke ja, ja. rond ja. hè met ja. met in. zo ja ja, ja, <laughs> ja. Ja, ja, ja, ja. Het ja nadien zijn dan de pikbinders gekomen de peakbinders, en dan en, ja. en... Uh, meneer Bims, het schijnt dat dat een, toch een speciale stok was ja eigenlijk was dan uh, zoveel dat ik die gezien heb hè, was die achteraan dus niet de kant van de die in zand had, maar achteraan was die veel dikker als, uh, zo heb ik dat gezien. Hè. Ja. Het was wel een speciale stok dat bij de machine bijhoort. Dus ja. Dat werd maar telkens gebruikt in de zomer. Ja, of de na zomer als de, ja. het graan. Uh. Ja. Er werd ons ook gezegd dat hij uh, gespleten was uh, vooraan. Dus uh, een soort gaffelformat. Ja, dat is wel mogelijk. Ja, want eigenlijk met een echte gaffel duren ze dan niet risicheren. Uh, hij moest uh, wat draag geweest. En hij uh, ja, had met die ijzeren gaffel, met een normaal gaffel, in die maaibalk dan gezeten? Ja, uh, dan, dan, dan een die, die, stukken die, dan, dan mes, dat. Dat mes. Ja, dat dus En daarom een was stukken. het wel in hout. Hè. Ja, ja. En voor die. Uh, omtrent die bal op sokken, hè, denk ik. Hè, ja. Zou het niet van vroeger jaren dat de boeren dan naar het bal gingen. en naar de tent gingen. die gingen dan met hun blokken. maar uh, als ze de rechter een keer wouden uitspringen. dan uh, deden ze hun blokken uit en hadden ze wel sokken aan. Hè. Ja. Niet de ons sokken dat we nu noemen. maar dat waren normaal gezien zelfgemaakte sokken, ja, ja. Ja, Als je blokken uh, aan ja, ja, ja, ja. Die nog dat over de kaas getrokken worden. Nee? ja Ja, en dat ja. ze dan hun blokken uit om nog uh, beter te dansen, nog vlugger. Ja. Dus ja. ik denk een bal op sokken, dat dat dan echt een bal was uh, dat er een keer uh, uitgesprongen werd. Ja. Ik weet niet, hè. Ik, ik, ik denk dat u denk... heel dichtbij zit. Ja, ja, ja. Dus een soort gelegenheidsbal bedoelt u? Ja, meer, nee, meer als ze zeggen, een, dus het was bal op sokken, dat het uh, meer zo'n gewoon bal was, dat er echt een keer ingevlogen werd. Ah, en ja. dat ze erom, ze konden dansen met hun blokken ook, maar als ze hun blokken dus dan danst ze op hun sokken en dan ging het redelijk vlug al eens. Ja. Dan, dan gingen ze van de dans niet af. Ja. Zou er van niet komen? Het zou kunnen, ik, ik heb het in ieder geval genoteerd. We gaan eens luisteren of er nog uh, medewerkers zijn die, daar heb de die uh, dat hebben gehoord. Dus ik had iemand gezegd dat een vissert geen Bunzing was, hè? Ja. Maar dat is een dikke vergissing. Hè? Serieus? Ja, ja in de, ook in de openings en uh, besluiten van de jacht, dus zowel in het Wels als in het Vlamsgewest staat, dus, dus in Volger, de Bunzing, Ermelijn en uh, Wezel, dus uh, petois Ermin en Belet. Ja, en, ook... Er is geen, geen sprake meer van uh, flauwein, dus tj, dat het in Frans een goede is. Hè. Ja. Uh, het is ook zo dat ze dus in het Wels geweest maar geschoten worden en in het Vlaams geweest niet. Dus met die stenger bij ons dan in, in Nederland? Ja, ja, ja. Het is, het is nu eenmaal zo hè. En Lochtans is er een ding, dus een artikel uit de grondwet zei dat iedereen gelijk is voor de wet. Hè. Ja, vooral ja. <laughs> <laughs> dus maar jij zegt formeel, ne vis dat is een bunzing? Ja. Dat is juist. Het is daar is nepitua in Frans. ermin, het is een ermelijn Dat is in de zomer bruin, met wit. Uh, de stand van de sterren wit. Ah oh, uh, ja. Die ligt 2 twee centimeter zo, ongeveer. Hè. Die is in de zomer wit en een Hermine is in de winter wit en dat is schoppen van de sterren zwart ja. dan. Ja, ja ja. Ja. En het, het meest gevaarlijke van die martelachtingen zal dan wel. Uh... Het is het vis doet meeste schokje waarschijnlijk. Het vies? Ja, dat doet me het meeste schoon. Ja, ja. Valt het en de Ermelaan is veel kleiner en de ja. Wijzel nog, maar Ermelaan, uh, ze kan meer dan twintig jaar leven en ik heb nog geen gezien in Minterlinden. Ja, ja, ja. Je dat ook geweten dat ze dus in gepakt aan, dat ze ermee rondgingen? Ja ja, ja, ja, ja. Dus. Uh, ja, ze kennen daar nog een, uh, een heel goede anekdote mee met de spreet. Ja, vertel maar. En wel, de in had ergens een vis gerukt, ik weet niet waar en die was naar mij bij de Leveau gegaan en hij ging commercie doen in vissen en zo en uh, natuurlijk goede pinten en de spreet kost er nogal tegen. Ja. Ja, dat was het op ons op tof. en dat was een lange duur al zo goed op geloon dat dus tegen mijn, als mijn mama zou, madame, geef ons nog iets hij dacht dat een ja. hij het een stammerij zat en hij wist het een paar dagen daarna en hij was uh, helemaal aangedaan he. Dus hij, hij was best de... ja. ja, hij had hem nog een pint gevraagd in de, in, ja. met de bedoeling dat zij ging betalen. En, ja, ja, ja. ja. En hij zei hem niet dat Nee, mee nee hij dacht dat het niet aan mij zou Ja, Florent, René heeft dat straks gezegd, maar dat was waarschijnlijk een zin. Dat, dat viesneisje weet jij wat dat is? Nee, ik ga het verklappen, uh, want het duurt al te lang. Het zal waarschijnlijk al te lang geleden zijn. Mensen zullen het zich niet meer herinneren. Maar volgens Franse trog was een visneusjeken eigenlijk niks meer dan een paar retsels tegenin gezet in bos, waarin dan of waaronder dan de visneus er werd gezet en dat was dan een visnaisje. Ja, ja. Dus het was eigenlijk een soort van, uh, ik zal maar zeggen, een, een, een soort van uh, camouflage. huis, camouflage, ja. van ja, ja. waardoor men de, het vis makkelijker kon, kon uh, vangen. Het gemakkelijkste manier om vis te pakken met visnaisje is als er, als er in, uh, een ding een spuit uh, dus een zippeke of weet in een bos. Als je daar dus een uh, lichtje van, van 10 diameter, dus grote draaierbuizen of dus, zo, uh, en je ligt dan beide uit een visuizer, daar kunnen ze gemakkelijk zien pakken. Ja, ja. Omdat ze gemakkelijk in de, in de buizen kruipen. He. Ja, ja. ja. Dat is een visuizer, dat is een of andere gevaarlijke klem? Ja, is een klem, ja. ja. Je hebt dat vroeger nog gezien, uh, vissen? Ja, maar dat de, de, de gebruik is verboden. He. Ah ja? Ja, ja, dat is bij wet verboden. Verboden, zijn dat is, ja ja is ja, beschermd, ja, ja, ja. hè? De draag. De, de visuizer, dat mag je niet meer gebruiken. Ja, ja. ja. Trouwens, tijdens ze verkopen, we kunnen er weer gestraft worden. Ja. Ah, zo? Ja. <tie> denderen er nog uh, van die packs gesnaren van dat de slager maakt hè ja. ja die snaren die komen gewoonlijk dus uh, meestal zeg niet gewoonlijk neem meestal uit China en dat zijn darmen der, uh, van uh, schapen ah oh, ja ja schapendarm dat is ook logisch, dus ja. eh, omdat het dus eh, het ook aan iemand gevraagd dat er gesprekken dus ze wisten niet van wat ik kwam. Ja. ja, dat, dat uh, weet ik, dat weet ik al. denk je nog aan iets, we hebben daar gesproken van die fameuze, uh, uh, wat is dat weer, uh, on onze Zasum. Dat was dus vroeger een soort boogaan. Ja, ja, maar die de, de, de, de artesnaarstokken in daar was geen aaserdraad aan de, de, de Die de zijn maar eerst meegekomen met de aasersnaarslukken en de, de die aasersnaarslukken die zijn ingevoerd geweest in Duitsland en uh, Duitsland dus, dus de, de Alpenstreken, daar gebruiken de boeren dus zo'n uh, dingen ook nog een oude snaarstok. en daar is wel zo uh, een draad aan en, uh, en die draad is dus met een vulvleermuisje mocht als eer uh, aan die aasersnaarslukken dat hier verkocht worden. Ja, ja, vooral dus, wat is dan volgens u een snaarstok? De snaarstok, dat is de stok waar zassen maar bevestigd wordt. Ja. Daarmee kan ik altijd een snaarstok nemen. Ja, dus je ziet, hè, dat is gezien, dat dat toch juist is. Hè? Ja, ja. Maar we weten niet, waarvoor dat ze een snaarstok tegen zijn. Ja, waarom moet <laughs> een snaarstok is? ja dat is ook wel een andere ja, affaire. Ja, ja. Dat zijn van die woorden, die hebben vreugd, die hebben welkomend. Ja. Ik heb nog zo'n zo beoord, een slekhaizer. Een, een slekhaizer, ja. Een slekhaizer, ja. ja. Ja, dat is juist. Hebben we dat al gehad? Nee, Bij mij weten niet. We nee. hebben het nog niet behandeld, past? Nee, nu nee, nee, denk nee. nee. het ja. ja. ook niet. Hij is lekker lekkerhazer. Ja. Je mocht het ja. uh, straks aan, aan de telefoon zeggen, nee, uh, ja, uh, Florent. Ja, ja. Ja. Ja. ja, Bedankt. Ik heb nog grap iets te zeggen over die vis, want hij is terug iemand aan de laan en de gaan we direct mee klappen. Uh, madame Jans Wellemans uit Wanbeek, die heeft daar een variant opgevonden wat van de slagmolen van uh, Warebeek ons gezeiden, dat er een met een vis rondging en daar riep, Arve de vis. En dan gaven de boeren allemaal iets, omdat de arenden mis aangepakt geweest zijn, de, de vis, want wa hij was dood. Maar madame uh, Jans, die zei het, arve de vis, al wie niet geeft is mis. Dat is gewoon, hè. En ondertussen is er weer iemand. Hallo? Ja. Zeg het een keer. Uh, je hebt gesproken van een congeke, hè. Een ja. congeke, ja. Dat is een term in schaalwerker, hè. Ja. Dat is tegenovergestelde van een carderon. Van een? Carderon, een wilde rond. Een ja. tegenovergestelde ervan. een hè? carderon, vierde ja. rond, ja. Ja, het tegenovergestelde van in een plank dat ze kon zeggen, ja. dat is ze een vierde kruis. Een Vierde kruis. Ja, ja. Dat ze kon zeggen. En waar werd dat verwerkt in dat raad? Ja, dat werd verwerkt in de aplickjes dat ze dat ze zo even langs rond zetten, Ah, in appliksjes. Ja, ja dat is in de wordt dat verwerkt. Hè? Als ze nou iets moeten afslagen, hè? op een trap zetten ze gewoonlijk een carderon. Ah ja, op een trap is het een hier konjeken? Ja, nee, daar zitten ze gewoon met een karderon. Ja. en eh, maar zo'n vanaf plekje even, zetten, dat is een ze daar een de kruis intrekken, hè, en dat is een konjeken. Oh ja, en waar zitten ze in een konjeken op? Eh? En waar zitten ze in een konjeken op? Ja, wel een konjeken, trekken ze in de, in de plank in, hè, dat is hoeveel de kruis dat ingelopen wordt met de machine of met de schaven. Ah ja. Wat het is meer voor iets af te boeren Ja, dat zo. is voor af te boeren, Vooruit, dus ja. Ja, ja. ja, dus duidelijk weer termen uit het Frans, hè? Ja. ja. Zeg maar, ik heb het woord een keer gevallen van een teenling, hè. Ja, ja. Ik over de neus bezig hoort. Ja. ja. Dat is een heel, heel aard Ja. Dat is uh, nog van als de, de mensen groenke gaat pikken, we voelen in maar de pachters. Ja en dan weer de, de als met hebben pikken, weer allemaal gestukt vlak like, als vreugde en, stukt, zo, ja. en de mannen werden niet betold. Ze moesten met de pachter de afgaan af gaan, en de tinsten op. de tinsten stoiken, daar was vreugd, iedere keer en als, de, uh, als het stuk af was, zijn ze twee of twee teenlingen Veel. ja. dat was hun loon. betold in natuur. ja, dat was hun hmm. loon. ja, dat is een echte teenling, dat weet ik van nog van de avond, mensen dat de vreugde nog gedaan heeft. Ja, ah zo. Dat ja. is een teenling. We willen als kinderen zaan in tierlingen zetten. We ja, is aan ja. een ru hè? Een teenling, dat is. Ja, ja, een komt even voets. Ah dan gingen ja. ze de af. Ja, ja, dan gingen ze tellen. Ja, dat, dat is een teenling. Want ik stond stom dat daar niemand op, uh, op kwam. Omdat verschillende uh, landbouwers zijn bezig worden, maar ja. dat is echt juist. daar moet je ja. gerust op zijn. Ja, dat is een schone aanvulling voor Ja, ja dat, is, dat is prachtig. Dus uh, oorspronkelijk zal het waarschijnlijk iedere tiende bussel geweest zijn, of oh, iedere tiende stuik. Ieder tiende stuik, hè. Sterk. Ja, dat was een tierling. Ja, dat was een tierling. Ja. En bij het, daarin zal waarschijnlijk ja. alle stuiken geweest zijn, hè? Ja. een tierlink was. Ja, en zo ronken ze eruit af. Ja, ja. Die werden niet betold in geld, die werden betold in natuur. Dat waren de pikkers. Ja, dat waren En achter de pikkers kwamen de dat de schoeven bonden. Ja, ja. En die lagen die met veld en dan begonnen ze te stuiken. Ja, dan begonnen ze er binnen. Ja. En, ja. De, en ze rechten zitten dan, hè? Ja. Prima. Uh, ja. Je ja. kunt ons niks zeggen over die snaarstok? Nee, snaarstok, vroeger was dat een stok, hè. Z altijd gewijd naar de stok. daar, daar stond daar geen mazeren buig op, op de neus staan er nu eh, ja. dingen. Want de aantijven, dat op uh, zo'n snaarstok, staan, dat noemen ze de sleeven. De sleeven? Ja, een rechte sleef en een platte sleef. Ja, daar zijn er twee aan, hè? Ja. ja. ja dan aan de linkerkant is dat een platte, en dan aan de rechterkant is de rechte. De rechte sleef en de linker sleef. platte sleef. Ja, dus de platte is links? Ja, de platte is links, hè. Ze ja. staan niet, niet rechtop, hè. Ja, Hij ja. horizontaal, hè? Ja. En dat is een slief. Ja, dat is een slief. Aha, dat hebben we nog niet, René? Een slief. Ja, ja. ja. Zo, altijd bij de, ja, ja. de geurt, hè? En dan met de Nouvel gewerkt en bij hem de vuizen wat afruinig leden. Ja, ja, ja, ja, dat is interessant. Was dat in natse? Nee, dat was uh, in Bekkersheer. Ah, Bekkersheer. Ja, ja, dat is toch, toch dichtbaar, hè? Ja, ja. ja. ja. Want daar uh, zijn de zonne, dat was uh, een echt museum, zeg. Dat je daar en daar was zelfs nog een mannen van naar de vreugde met te gaan met een vrouw te dragen op de kop. Ja wat dan? Ja ja. En in die grote mannen stond er vier die gezin. Ja. En hadden een, ko uh, een kopjes zo van uh, 10 cm hè? Ja. En dat was in fijn wiskes uh, gemokt. Ja. En daar stond, er, maar daar was geen vast van, hè? Van zo'n mannen. Ja. Dat was gelijk als ze gevlochten beginnen. hè? Ja ja ja. Hmm. En dat was dat nog allemaal. Oei. En dakpjerkes waren het ook nog. Ja ja. Dakperkes. Ja, dat was Vestu Daken, hè? Ja. Vestruen daken gaat er zo weer van doen. Ik heb daar met, moeten werken in de 40. maar geleerd, maar vrouw. En ik heb vuil met God gesproken. Dat is wel. En zouden die stukken nog bestaan, denk je? De stukken die waren van de vuilglas. Vulgelas, ja. Ja, maar ik weet niet of dat die mensen nog leven zijn. Dat kan ik niet meer zeggen, want daar waren de bij en alles, dat was een heel spel. Ja, we gaan eens navraag doen, hè? Ja, Van, van de vuilgelas in Bekkers, ja, want ik heb ze zelf nog naar Rus gedragen. Ah, ja. En die waren nog in goede staat, Ja, had dat ook, maar die waren in slechte staat. Ja, die ah, had dan de spel ja. nog compleet. Ja. En die nafslager die heb je dus ook nog geweten? Ja ja ja ja ja En die speciale stok, was dat een dikke stok? Ja dat was een dikke stok, maar ik heb dat gezien dat die van achteren plat was. Plat? Ja. ja, ja. Die was rond die was plat. Dus, en met die stok sloegen ze die een balk dus? Ja, dat was meer steken en dan neefslagen. Ah ja, was en, dat een specialiteit ja? Ja ja ja, dat moest het goed kunnen ja Dat ja. moest je ook in de vuil, moesten de man zijn dat dat kost. Er waren altijd mannen dat dat alle jaren zo gezegd zijn. Hè. Ja, en er was meer steken, zeg slagen. als lagen? Ja, er was meer steken als lagen. Uh, want uh, als de Noord gedreven stond, hey, kun je daar zo gemakkelijk niet inslagen, want was een gedrood staat, dan staken ze daar meer in. Hè. Maar dat ging grap, Gedreven staan, je bedoelt ermee platter liggen... Ja, gebogen. Door de, de, de, de wind en de dreiger dus. Ja. ja. Die stak daar meer in, die deed dat goud. Dat was, dat was een rapper, dat moest trap zijn. Dat is zeker. Hij moest dus de eigenlijk de, de hoeveelheid kennen. Ja, er waren gewoonlijk twee mannen maar kan er goed in, ja. Want die dan met de paarden de, paardrij, de ja. die rijden moest uh, het tempo hè. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Dus die waren op elkaar afgestemd, ja? Ja, die waren op elkaar afgestemd, dat is heel juist. Ja, eh, goed. Van harte bedankt. Ja, Wij hopen dat je ons nog eens belt, want uh, jij weet hier wat over de landbouw Ah ja, ja, maar ja, ik heb in de, de huidige uh, beurtje achter me aan de omstandigheden de Ja, maar Zeker, dat was daar een echt museum, ah, een allee. echt museum. Ongelooflijk. We gaan ja. eens navraag doen, en belt ons nog maar eens hè? Ja, ja. Dag meneer, bedankt. Dank ja, u wel. Hallo. Ja, goedemorgen. Ik ben een buur van Frans de Troch. Ja. Maar ik ben dus heel een Brabander. Ja. Maar van niet ver van hier, van Moorsel. Ja, Moorsel ja. En er zijn veel woorden. Die ik terugvind ja, ja. in het oh, ja. ja, Dat is niet zo ver van hier, hè? Nee. nee. Nu vraag ik me af. kan ik het proberen met je woord hè? Ja. De Kajiter, kende dat? De Kajiders. Ja. Ja. Ik, ik weet niet of dat, of dat het in Assas gebruikt wordt, hè? maar in Moorsel kennen ze dat. De Kajiders. De Kajider, ja. ja. En wat zou dat zijn? Wel, dat is dus de vervanger van een priester op een gemeente. Vervangen van, van een priester. Het, het, het, echte, het echte woord is een co-adjutor. Ah ja, de pastoor is ziek of is in verlof, of, of in wat verlof, de voel, en en de dan ook En dan stieren ze dus in Moesel de kajiter. Een co-adjutor. Ik vond dat een tof woord, zeg <laughs> we, het proberen. He? Oei, oei, dat ja. zouden we lang naar gezocht hebben. Oei, oei ja, dat zouden we niet gevonden hebben. Dat kennen wij zelfs niet. He? Dat kennen, we niet in kennen wij niet? Nee, ik denk niet dat we dat kennen. Kenmerkje bood vuil als een keer de pas van ja, wat nog al? In een daken en twee en drie honderd pastoors, in de goede taak. Ja, dus. hadden eigenlijk geen vervangers. Ja, ja, zeg, zeg ja, ik kom maar ik er proberen. Ja, ja, ja. Veel ja, ja, ja. woorden daar. Sluiter. dit is, ah, is nog niet da's verder af. Wij moeten zullen En van de en zo, hè? Dat ding, dat gerief en zo, dat Ja, ja. Dat zeggen ze allemaal in Moersel oké? Ja, ja, ja. Maar dat is in feite toch maar in vogelvlucht een goeie tien kilometer. Ja, ja, ja. Dat zeker. Maar ja, het is wel, het is wel ik, proberen. ik kan er nog zijn, misschien zitten er wel hier, zitten er een paar tussen, ik ga ze een, keer een, beetje, een beetje triëren. Dat is goed, prima. Goed. En u schrijft ons maar, of u belt ons maar Ik zal het nog op een papiertje schrijven hè? Bedankt, Ja. en toe ja, tot bedankt, genoeg Daar. hallo. Uh, ja, uh, het is uh, wel een man Wambeek. hè? Ja, ja, ja. ja mevrouw. Uh, ik wilde reageren op dat ding, de tienling. Ja. Uh, in Wanbeek, daar is een wijk, en een oude wijk wordt nu wel niet meer gebruikt, en dat is tiende vraag, tiende vrij. Dat ja. is een, een oude wijken die je dat zo noemt. Ja, ja, de tiende vraag. ja. Maar dan van die mollen, van dat van nee, van de, de vissenvel ja, en ja. van jullie nee, renaar. Ja. Mijn papa, onze papa is die kind was. Die vangde molen en die mochten die bij de polier doen voor een paar centen. Ik zal aan mijn mannetje vragen hoeveel ja. het ervoor kreeg. En dat was ook voor Paltos van te maken. Ah ja, mol, ah, ja. Voor ja, mollevel ja. En ze hadden altijd een mes bij en dan uh, moesten ze rek vellen en openspannen. Ja, dat was ja. precies vloer, hè, een mollen. Vloer, ja. Ja, dat was chique, hè. Ja, ja, ja. Dat zullen misschien ook wel geen arme mensen geweest zijn. Waarschijnlijk niet. Ja, ja. Dat, ja. Eh, dat is eh, ijzer? Ja. Dat is zo'n ijzer voor, voor beton vast te binden als zo'n... Gewoonlijk gegalvaniseerd, zeg maar, een man. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar ik ken het woord, eh, dat is nog iets anders eigenlijk, daggern. Dagar, ja. Ja, ja. ja, ja, ja dat, dat kennen we, ja, ja. We ja. in ja. ook gedacht. Ja. <laughs> en de uh, konker ja, ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Uh, ja, dat kennen we ook. De konker, ja. ja, ja, ja. Zot als een feudij. Ja, kennen we ook. Is dat toen gevonden van die dingen, die zak wat is lager, de messen moest niet steken? Ja, dat behandelt. Ja, we hebben daar een zak voor gevonden, maar dat leek ons toch nog niet voldoende. Wij komen daar nog wel eens op terug mevrouw, want we moeten helaas weer afsluiten. Het is boeiend geweest vandaag. Bedankt allemaal voor het meewerken en graag tot volgende zondag. Tot wijk.